130 uitgeprocedeerde asielzoekers die eerder vandaag de vluchtkerk in Amsterdam uit moesten, hebben hun intrek genomen in een kraakpand. Het leegstaande kantoorpand in Amsterdam-West was vlak daarvoor door krakers bezet, die het vervolgens aanboden aan de asielzoekers. De gemeente Amsterdam is voorlopig niet van plan om het kraakpand te ontruimen. De werkzaamheden op het Taksimplein in Istanbul moeten tijdelijk worden stopgezet. Er mag voorlopig niets meer worden afgebroken of opgebouwd, heeft een Turkse rechtbank besloten. Duizenden demonstranten houden het plein al dagenlang bezet uit woede over plannen van premier Erdogan. Hij wil de historische Ottomaanse barakken herbouwen om er een winkelcentrum in te vestigen. De herindeling van het Taksimplein is een lang gekoesterde wens van premier Erdogan. Vanmiddag kwam het tot gevechten tussen de Turkse politie en de demonstranten. Daarbij raakten zeker twaalf demonstranten gewond. Vier koffieshops in Maastricht zijn gesloten na invallen van de politie omdat er drugs werd verkocht aan buitenlanders. Daarmee zijn de laatste koffieshops dicht die volgens de gemeente het gedoogbeleid op een verkeerde manier interpreteerden. In Maastricht is nu nog één koffieshop open. Als gevolg van hevige regenval in Duitsland... staat het waterpeil in de Rijn ongewoon hoog voor de tijd van het jaar. Dit weekend stijgt het waterpeil naar verwachting tot 12 meter boven NAP. Mogelijk lopen de uiterwaarden dan onder water. Sommige boeren moeten dan hun vee uit de uiterwaarden halen. En ook campinghouders moeten alert zijn, volgens Rijkswaterstaat. De ramp in de kerncentrale bij Fukushima in Japan zal niet leiden tot meer gevallen van kanker. Dat stelt de VN in een rapport over de gevolgen van straling in Fukushima. Hoewel er door het ongeluk een grote hoeveelheid radioactiviteit vrijkwam, liep er maar weinig mensen gevaar door de snelle evacuatie van 160.000 mensen uit de buurt van de centrale. Een asteroïde die rond dit moment de aarde op relatief korte afstand passeert... blijkt een eigen maandje te hebben. Astronomen van de NASA vonden het kleinere hemellichaam... nu de asteroïde, de aarde genoeg genaderd is om foto's te nemen. Kans op een botsing met de aarde is er niet. De afstand bedraagt 5,7 miljoen kilometer. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft voor het eerst in zijn bestaan... een vrouw in het hoofdbestuur gekozen. Het is Lydia Sekera uit Burundi.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Het was duidelijk zichtbaar op de foto's van de bedradingen van de Vira. Dikke, lage ducttape. Ducttape, u weet wel, extra stevige superplakband. Een beetje klusser gaat nooit van huis zonder een rol. Ik moest meteen denken aan die oude slogan. Als ducttape niet de oplossing is, is het probleem het niet waard. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Geschonden vertrouwen, daar helpt zelfs geen plakband meer tegen. De Belgische spoorwegen geven het op met de Italiaanse sneltrein, maar Nederland nog niet. Waarom eigenlijk niet? Is afblazen van het hele project nog afwendbaar? Minister-president Mark Rutte die nog niet zo lang geleden zelf erop aandrong dat Europa strenger op budgetdiscipline zou toezien, reageert nu met een nou ja, laat ik zeggen, mediterraan temperament op de 2,8% procent die Eurocommissaris Olly Rehn de Nederlanders wil opleggen. Rutte legt straks zelf uit waarom. Het Nationale Toneel brengt vanaf morgen het stenen bruidsbed op toneel. De roman van Harry Mulisch over het bombardement op Dresden. Over de dunne lijn tussen helden en oorlogsmisdadigers. Straks een gesprek met regisseur Johan Doesburg... en met letterkundige en vriendin van de schrijver Marita Matthijsen. En om 5 voor 12, de wonderlijke uitkomst van een Duitse volkstelling. Er blijken anderhalf miljoen minder Duitsers dan we dachten. Laten we beginnen met het nieuws van... Vrijdag 31 mei. De Belgische spoorwegen hebben aan de noodrem getrokken van de Vira. De hoogsnelheidstrein komt er niet. Onder meer vanwege problemen met de remmen van de trein die 250 km per uur kan. Het remsysteem is eigenlijk ontworpen voor klassieke treinen die normaal 160 per uur rijden. Er zijn meer mankementen die de vira onveilig zouden maken... zoals de klakson waarmee de machinist een noodsignaal kan afgeven. Jammer genoeg is die horen zo aangebracht dat hij vol geraakt met sneeuw... en dat er dus geen geluid meer uitkomt. We kunnen nog wel even doorgaan met het opzommen van problemen. Bij meer dan tien strafpunten mag een trein niet meer rijden. Bij twee van de vira treinstellen van de NS... kwamen iets meer mankementen aan het licht. Er zijn respectievelijk op 1157 negatieve strafpunten gekomen... En op de andere trein op 2019. Het lijkt dus overduidelijk dat de negen Nederlandse treinstellen naar het spoorwegmuseum of naar de schroot kunnen. Maar de NS zegt dat daarover nog geen besluit is genomen. Onze conclusies zullen we medio juni aan de staatssecretaris presenteren. En de staatssecretaris zal daarna de Kamer informeren. Staatssecretaris Mansveld wil pas reageren als het onderzoek van de NS is afgerond. Het Italiaanse Ansaldo Breda, de bouwer van de VIRA, verwerpt alle kritiek en houdt vol dat het bedrijf goede, betrouwbare treinen maakt. De dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... is volgens justitie de schuld van zeven van de acht verdachten. Ze worden verdacht van het medeplegen van doodslag. Wie de fatale trap heeft gegeven is niet duidelijk... en daarom is volgens de OM de hele groep verantwoordelijk. Deze verdachten hebben allemaal geweldshandeling gepleegd... allemaal geschopt, getrapt tegen het hoofd of de schouder van de grensrechter... en dan zijn ze allemaal verantwoordelijk voor het letsel wat hij is opgelopen. De zwaarste straf, zes jaar cel, is geëist tegen de vader van een van de verdachten. Hij had deescalerend, kalmerend moeten optreden... en in plaats daarvan schopt hij ook meerdere malen tegen het hoofd van de grensrechter. De advocaten van de verdachten zijn het niet eens... met de strafeis tegen de hele groep. En dat je niet zo makkelijk kan zeggen... iedereen die een rol heeft gespeeld bij die vechtpartij... maakt niet uit welke rol en op welk moment... houden we aansprakelijk voor dit hele uitzonderlijke gevolg. De Vluchtkerk in Amsterdam is niet langer de opvang... van 130 uitgeprocedeerde asielzoekers. Na een half jaar moesten ze de kerk uit... tot frustratie van de hulpverleners. Klote gevoel. Je stuurt de mensen op straat. Ik weet niet waarheen. De asielzoekers zaten eerder in een tentenkamp in Amsterdam. Ze zijn vastberaden bij elkaar te blijven. We will be together. We will never de groep moet terug naar het vaderland, maar ze zeggen dat dat niet kan. Ondanks de uitzichtloze situatie houden ze hoop. We hebben hoop, altijd. We, we weten ook dat het moeilijk is. Uh, ja, maar we hebben ook hoop om een uh, goede oplossing te en die oplossing opnieuw een tijdelijke weliswaar kwam eerder dan gedacht. De groep zit nu in een kraakpand. De gemeente Amsterdam is niet van plan dat binnenkort te ontruimen. Tot slot nog even terug naar de VIRA. Het beeld van kapotte en roestende treinen roept bij sommige treinreizigers meteen herinneringen op. Lijkt me al 40 jaar geleden. Hè? Toen roesten de auto's ook al in de folder. Uh, dat doen ze niet aan. Nu ook nog met de treinen. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ga verder met de krant van morgen alvast ingezien door Mariel Hageman. Ja, ook de Vira. Hè? Trouw heeft de indruk dat Nederland is overvallen door het drastische besluit van de Belgen om te stoppen met de Vira. Staatssecretaris Mansveld was, naar eigen zeggen, kort voor de persconferentie op de hoogte gebracht. Ze houdt bovendien vast aan de oorspronkelijke afspraak om ergens in de loop van juni meer duidelijkheid te geven over de toekomst van de Vira in Nederland. De Telegraaf vermoedt dat Nederland straks de hoofdprijs gaat betalen voor het mismanagement met de Vira. Een parlementair onderzoek lijkt onvermijdelijk, schrijft de krant in het commentaar. De trein is een miskoop die zijn weergaan niet kent. De miljardeninvestering in het hoge snelheidsspoor lijkt door angstaanjagend slecht koopmanschap in een financieel drama te ontaarden. De voorzitter van de Vereniging van Woningcorporaties zegt in de Volkskrant sorry. Ook namens de corporaties die zich niet schuldig hebben gemaakt aan fraude, exorbitante salarissen, uit de hand gelopen commerciële projecten en aan andere ernstige incidenten van de afgelopen twintig jaar. De voorzitter vindt dat zij zich moet aantrekken dat ze zich er niet harder tegen hebben verzet. Maar de voorzitter van de corporatie zegt ook dat de notorenboeven er nu wel uit zijn. Aanleiding voor zijn excuus is de parlementaire enquêtecommissie... die later dit jaar begint met verhoren onder Ede. De voorzitter lijkt alvast de angel uit de conclusies te willen trekken. Van experts heeft hij gehoord dat zo'n commissie niet uit is op waarheidsvinding... maar er vooral op uit is schuldigen aan te wijzen. Aan een sorry is de in opspraak geraakte VVD-politicus Jos van Rijn nog niet toe. Integendeel. Hij verbreekt zijn stilzwijgen met een interview in De Telegraaf. Daarin zegt Van Rij dat de Tweede Kamer een onderzoek moet instellen naar de werkwijze van het Openbaar Ministerie. Hij vindt dat het OM een staat in een staat is geworden... die alleen al door de intimiderende werkwijze bij voorbaat iedere verdachte veroordeelt. De Roermondse VVD'er meent ook dat hij het slachtoffer is geworden van een politieke afrekening... omdat de toenmalig bewindslieden, opstelten en spies hun goedkeuring hebben verleend... aan de inval van de Rijksrecherche in zijn woning. Van Rijk kondigt in de krant aan dat hij een boek gaat schrijven over zijn bevindingen. Het AD heeft een interview met Nederlands eerste astronaut Wubbel Okkels. Hij bracht afgelopen week naar buiten dat hij kanker heeft. Okkels overleefde een zware bacteriële infectie, een vliegtuigcrash, nierkanker en een hartaanval. Intussen hoopt hij opnieuw op een wonder. Okkels vindt het moeilijk om er vrede mee te hebben dat het over twee jaar echt afgelopen kan zijn, zegt hij in het AD. De verdediging van het geloof met rationele argumenten heeft de afgelopen decennia aan kracht gewonnen. Dat staat in het Nederlands Dagblad. De krant baseert zich op theologen en noemt de waarneming opvallend, omdat in het publieke debat atheïsten als filosoof Herman Philipsen en de Britse bioloog Richard Dawkins veel aandacht krijgen. De theologen die in de krant aan het woord komen denken dat het debat met het atheïsme aan het kantelen is. Veel atheïstische kritiek zou zijn weerlegd. Er zijn nieuwe christelijke argumenten bijgekomen en oude argumenten die pleiten voor het geloof zijn verbeterd. Dit heeft er volgens de theologen toegeleid dat het geluid van de atheïsten militanter is geworden. Het is vooral een reactie op de veel steviger verdediging van het christelijk geloof. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen perfect crime that would stand the test of time no one has to notice. De Truth van Niels Geuzebroek, en u hoort het al aan de naam, dat is een Nederlandse zanger. Nederland is een groot voorstander, altijd geweest van een ijzere financiële discipline... en heeft er ook op aangedrongen in Europa dat er streng op wordt toegezien. Dus dan zou je zeggen dat het advies van de eurocommissaris Olly Reen heilig zou moeten zijn. Hij wil namelijk dat Nederland het begrotingstekort verder terugbrengt... naar 2,8 en niet, zoals eerder gezegd, naar 3 en toch was het kabinet fel in het afwijzen van dat voorstel. Hans-André Gaal, onze verslaggever in Den Haag. Goedenavond, Hans. Waarom is het kabinet daar eigenlijk zo op tegen? Nou, het simpele antwoord is dat het kabinet 3% begrotingstekort al moeilijk genoeg vindt. Want dat zou zo'n 6 miljard euro betekenen volgend jaar aan bezuinigingen. En als je dan maar 2,8% procent zou moeten, dat zou betekenen dat je nog zwaarder moet bezuinigen. En een tweede punt dat een rol speelt is dat het kabinet de afgelopen maanden... een moeizaam bereikt sociaal akkoord heeft kunnen sluiten... met werkgevers, met de vakbonden. En waar haal je dan nog de politieke en maatschappelijke steun vandaan... om daar nog eens een schepje aan bezuinigingen bovenop te doen? Dus het antwoord naar reen is... wij gaan niet naar 2,8 tekort streven, maar gewoon 3 procent. Ja, de mooiste manier om, om je begroting op orde te krijgen... is natuurlijk te, te zorgen dat de economie lekker groeit. Ja, en die komt er misschien wel. Maar het is volstrekt onzeker. En zo ja, of dat dan genoeg groei zal zijn. Maar premier Rutte, een optimistisch man... ziet nog steeds wel kansen voor economische groei. Bijvoorbeeld in de woningmarkt, heel voorzichtig herstel. Uh, Volgens de vereniging Eigen Huis, maar ook uh, op het terrein van export... Ik hoop dat we ietsjes terug, maar gemiddeld genomen dit jaar eh, ontwikkelt zich gunstig. Consumenten, producenten, vertrouwen iets omhoog, maar ook negatieve eh, signalen. Bijvoorbeeld de eh, sterk eh, tegenvallende belastinginkomsten. Ja, uh, nu hebben we deze week ook de adviezen gekregen vanuit uh, Brussel... Uh, over de tekorten op de begroting waar Nederland... Aan zou moeten voldoen. En nu zegt uh, Olly Reen: ga voor de zekerheid Nederland maar naar 2,8 procent. Dat betekent nog sterkere bezuinigingen. Gaat Nederland dat doen? Gaat u dat doen, dat advies opvolgen? Nou, hij geeft eigenlijk twee adviezen. Hij zegt die 2,8, maar hij zegt ook: je moet 1 procent van het nationaal inkomen bezuinigen. Nou, Nederland heeft met z'n allen hier hè, een omzet van 600 miljard. Dus 1 procent is 6 miljard. Uh, die 6 miljard begrijp ik weer beter vanuit de gedachte... dat de commissie een paar weken geleden het had over een tekort van 3,6 procent voor dit jaar. En... Belangrijker rest voor radiomakers is dat je niet te veel over cijfers en percentages... Uh, nee, moet... maar ja, het het dus best... is... laat, laat, het laat ik het anders formuleren. He? Die 2,8 uh, lijkt in strijd met het advies doe 6 miljard. Want 6 miljard leidt niet tot 2,8, dat leidt tot 3 uh, in hun berekeningen. Uh, dus daar hebben we nog gesprekken over met de commissie wat ze nou precies bedoelen. Ja, wel, want... Die 2,8, dat vindt u nu meteen een stap te ver? Om, om, om, het kabinet is van mening, zeggen. wij willen volgend jaar op drie komen, ja. uh, en uiteraard daarna verder omlaag. Die drie is een tussenstand. Ja. Uh, ooit moet die naar nul, uh, maar dat gaat nog wel even duren. Maar in ieder geval de komende jaren willen we flinke stappen zetten, om, naar, om, om echt uh, flink onder de drie te duwen. Ja, en volgend die 3 jaar drie procent voor volgend jaar is al moeilijk genoeg. Dat is moeilijk genoeg. Uh, en de commissie in de eigen Ramingen uh, laat ook zien dat daarvoor 6 miljard in hun ogen nodig zou zijn. Wij wachten natuurlijk op het Centraal Planbureau in augustus voor Ramingen. Uh, dus die, die, dit is lastig met elkaar Te combineren, dus daar zijn we nog gesprekken over met ze. Ja, gaat dat nog wel lukken? Die 6 miljard, want ja, u krijgt ook allerlei waarschuwingen. Van uh, je moet de boel niet kapot bezuinigen en nog eens een keer 6 miljard bij al die tientallen miljarden die al uh, zijn bezuinigd of nog bezuinigd moeten worden. Uh, het zou zich baseren op de augustusraming van het Centraal Planbureau. Dan moeten we zien waar het op staat. Uh, dus die 6 dat miljard, die nu toch ook al. Er is geen raming nu. Uh, ja, we hebben... Er zijn al wel voorspellingen. Hè? Er is ook een voorjaarsnota. Dus je weet eigenlijk al wel welke kant erop gaat. Nou ja, het laatste raam van het straalplanbureau was van begin maart. Toen stonden we op 3,4. Er komt op 14 juni een nieuwe raming van het straalplanbureau. Uh, maar de raming op basis waarvan we de definitieve begrotingsbesluiten nemen... is in augustus. En het feit dat we in de politiek in staat zijn... met grote maatschappelijke partijen... dat soort grote maatschappelijke vraagstukken op de woningmarkt... de zorg, de hmm. sociale zekerheid op te lossen... Draagt, is onze overtuiging ook bij aan herstel. Dat is ook de reden om dat bezuinigingspakket voor 2014 van tafel te halen en te bezien in augustus of en in hoeverre dat moet herleven. Maar dan moet u het nog even uitleggen. Want die zegt van ja, dat wij dat akkoord hebben gesloten, dat moet bijdragen tot het herstel. Toch zien we dat tot dusver niet, ondanks uw oproepen... Om... Maar waar, waar, waar, waarom weet u dat dan? Maar We weten dat niet. Uh, luister, ik, ja, Het ik vertrouwen heb... van de consument is laag en blijft laag. En niemand die staat te springen ja, om nu al, al, al, allerlei... Als u dat blijft herhalen in deze nee, uitzending, blijft echt het echt laag. niet aan. Maar er in zijn de recente het. cijfers over consumenten- en producentenvertrouwen die ietsjes omhoog gaan. Die dramatisch, niet voldoende misschien. Dat weet ik niet, moeten we afwachten. Hmm. Maar ietsjes omhoog gaan. Ik heb geen voorspellingen gedaan over waar ik denk dat het in augustus staat. Ik heb wel gezegd, met... Lodewijk Asscher, en met uh, de voorzitters van werkgevers en werknemers... laten we dat economisch herstel een kans geven. We moeten in augustus zien in hoeverre uh, er toch bezuinigd moet worden... om die drie van 2014 te kunnen halen. Uh, maar ik vind wel het feit dat we in staat zijn in Nederland... om deze grote vraagstukken op te lossen, kan bijdragen aan economisch herstel. En dat was ook mijn boodschap na het sociaal akkoord. Als er geen geld is, als je geen baan hebt of je baan dreigt te verliezen... vanzelfsprekend begrijp ik dan dat mensen de hand op de knip houden. Maar mensen die wel dat kunnen doen en die aankoop uitgesteld hebben nu een tijd... omdat ze zorg hebben over de ontwikkeling van de economie... heb ik voorgehouden dat het feit dat die akkoorden er zijn... dat we grote problemen aanpakken in dit land, ook mag bijdragen aan herstel van vertrouwen. In hoeverre dat ook effect zal hebben, dat moeten we in augustus bezien. Het is allemaal psychologie, hè? Het is, het is een combinatie van psychologie en natuurlijk ook van feiten. Alleen het probleem is natuurlijk dat als we maar allemaal blijven somberen... dat was mijn boodschap in april, ja dan, dan komen we er natuurlijk niet uit. En uh, tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook reële problemen op dit moment in de economie. En snap ik heel goed dat mensen op de woningmarkt en op de arbeidsmarkt... ook uh, grote uitdagingen zien. Ik wil even naar een ander onderwerp. Duitsland en Frankrijk die hadden weer eens een uh, onder onsje. En uh, nu kwamen ze deze week dan naar buiten met het idee... Van dat er eigenlijk een vaste voorzitter moet komen van de Eurogroep. Het werd hier en daar uitgelegd als een motie van wantrouwen... richting de huidige voorzitter van uh, de club, Jeroen Dijsselbloem. Of zijn ze zo enthousiast over omdat ze hem fulltime willen hebben? Wat, wat, dit heeft wat is de achterliggende nee, gedachte? Dit heeft niets met Jeroen Dijsselong te maken. Een aantal van uw collega's, misschien u zelf ook, hebben dat ook heel goed geduid de laatste dagen. Dit is een oude wens van Frankrijk, de gouvernement économique. Uh, zij willen meer uh, invloed voor de politici op het Europese economisch beleid en minder een rol voor de commissie. De Europese Commissie van Barroso. Van Barroso. En Nederland is traditioneel uh, de positie toegedaan... dat wij vinden dat je een sterke commissie moet hebben. Juist ook als tegenmacht uh, tegen de politici... die soms onderling deeltjes sluiten en zeggen... ach, het valt wel mee, misschien kunnen we wat minder bezuinigen. De combinatie van uh, Jeroen Dijsselbloem, of wie daar ook zit... maar Jeroen doet dat heel erg goed, uh, daar zijn we natuurlijk heel blij mee... maar in ieder geval een, een minister van Financiën... die naast de ministerschap van Financiën de eurogroep leidt... in combinatie met een fulltime zware begrotingscommissaris... Die bevalt ons. En wat is nou het nadeel als je naar een voor, vaste voorzitter gaat? Die gaat het fulltime doen. Je krijgt er in Europa weer een president bij. We hebben al een stuk of vijf, zes presidenten in Europa. En die hebben al heel veel conflicten onderling over wie waar gaat. Dus die strijd, die neemt verder toe. Dat is waarom niet goed. Waarom zou je er dus, in die... Nee, wacht, nee, in de, de, de, even af te maken, heel ja. kort een zin. Het tweede probleem is dat je daarmee dus het, het meer onderdeel maakt van politieke besluitvorming. Ja, want waarom zou... De tijdelijke voorzitter die, die we dan nu hebben, niet onderdeel worden van dat machtsspel en die belangen. Want ja, de belangen zijn hetzelfde en het spel ook. Omdat het feitelijk iemand is die dat partum is met een heel klein stafje, en die dus geen onderdeel vormt nu van dat machtsspel eh, tussen Barroso en Van Rompuy. en de president van de bank, en de president van het parlement en eh, de rolerend voorzitter van de Europese mm -hmm. Unie, wat Nederland weer is in 2016, wat nu mijn eerste collega is. En die zitten allemaal een deel van hun tijd eh, te voordoen aan. Dat, dat zie ik gewoon als ik. Ben en met ze praat, met conflicten over wie waarover gaat. De Jeroen Dijsselbloem kan zich daar nu aan onttrekken, want die heeft ook hier nog een zware klus. Die ziet die club voor. Die zegt: Ik heb maar één taak. Dat is dat die 17 ministers van Financiën tot fatsoenlijke besluiten komen. Dus even een kijkje in de toekomst. Die vaste voorzitter, komt hij er of niet? Ik denk dat hij er niet komt. Ik denk dat hij er niet komt. Er zal nog heel veel discussie over plaatsvinden. De Fransen en de Duitsers hebben daar dus gisteren iets over gezegd. Ook met heel veel kanttekeningen omgeven. En laten we even wel vaststellen, het feit dat ze bij elkaar zaten is goed nieuws. Dat ze afspraken maakten over jeugdwerkloosheid, concurrentievermogen, de markt, over de banken. was ook voorzitter. heel goed nieuws. Ja, die vaste voorzitter, daar is Nederland traditioneel geen liefhebber van. Niet te min, goed weekend. U hetzelfde.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 En amore van Enrico Iglesias en Juan Luis Guerra. Morgen gaat de toneelversie van het stenen bruidsbed in première... het beroemde boek van Harry Müllerch... over een Amerikaanse piloot die in de Tweede Wereldoorlog... zowel held als oorlogsmisdadiger was. Het wordt gespeeld door het Nationale Toneel... onder regie van Johan Duesburg, Mariette Matijse. Welkom, wel. vriendin van uh, Müllerch, literair executair testamentair... mag ik u uh, eigenlijk ook wel noemen, een, een, een letterkundige... Heeft u iets gezien van, de, van deze voorstelling? Ja, ik heb vandaag een stuk van de try-out gezien. Ik kon niet uh, langer blijven, dus ik heb alleen heel stiekem even gekeken naar het begin. Spectaculair. Spectaculair wat er in het begin gebeurt... en wat er met filmbeelden dan daarna volgt. Maar nogmaals, morgen is de première en dan zie ik het pas helemaal. Het Stenen Bruidsbed is een, een van de, de vroege werken van, uh, uh, van Mullis. Is het ook een van zijn beste werken? Ja, ik vind het altijd moeilijk om te zeggen beste werken. Een schrijver is eigenlijk altijd op zijn best in al zijn werken vind ik zelf. En dit hoort, maar dit hoort wel tot de publieksfavorieten. En samen met de aanslag, de ontdekking van de hemel en. en Twee vrouwen en dergelijke hoort het wel tot de boeken die heel veel nog graag gelezen worden. Want op een gegeven moment blijft van, van zo'n heel rijk oeuvre van een schrijver natuurlijk maar weinig overeind. Er blijven maar een paar boeken over die, die iedereen altijd zal blijven lezen. Ja, en, en dat is vaak jammer. Maar in dit geval ja, ze, uh, hoort. Stenen bruidsped hoort erbij bij de bij de romans die terecht. Zullen gelezen blijven? Ik denk eerlijk gezegd dat de meeste van zijn romans wel. Uh, het Zwarte Licht bijvoorbeeld, dat ongeveer uit dezelfde tijd is. Dus het is toch ook een buitengewoon fascinerend boek. U zei het al, er was een try-out vanavond. Johan Doesburg uh, die is daar net klaar mee, de, de, de regisseur van het stuk. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het gegaan? <coughs> nou, het, is, uh, het ging goed. Maar het is uh, net als het baren van een kind: het gaat in etappes. Morgen is de ontsluiting totaal. Uh, dus de energie, de energie wordt nog even gespaard. En dan is morgen uh, de energie gebundeld. Maar ik was tevreden. Waarom het stenen bruidsbed? Was dat al langer een wens om, om juist dat boek op de planken te brengen? Ja, ja als 17-jarige is dat boek bij mij als een bom ingeslagen. Door de thematiek. Um, waarbij um, een nuancering of een problematisering wordt aangebracht tussen daders, slachtoffers en heldendom. Harry Moody's, die weet zonder moralisme... weet hij die dingen naar elkaar... Uh, uit te rafelen. Dat doet hij op een fascinerende manier. En uh, gaat voorbij aan eenvoudige zwart-wit uh, beelden. Dat was toen fascinerend. Vervolgens was in datzelfde boek fascinerend... dat hij erotiek en geweld koppelde. En uh, ja, als je 17 bent, dan gebeurt er wat. Ja, dat want is, het is niet alleen... Het is niet alleen en, geweld, het is ook een erotisch boek, een beetje. Gekre, maar ik heb dus erotiek en geweld, koppelt die op een bepaalde manier aan elkaar. Dus de, de jonge soldaat Norman Corwin, die, die wordt opgewonden op het moment dat hij zijn machinegeweer mag ontladen. En Harry Mulisch die speelt met dat gegeven. Um, waarom dat boek nu weer boven water komt, is het heeft mij altijd geboeid. Um, ik heb het een keer gevraagd. Wordt het niet tijd, meneer Moelich, om dat boek een keer op de planken te brengen? En een half jaar later deed het boek gespeeld te gaan worden in Dresden zelf. In het voormalige Oost-Duitsland. En toen dacht ik, ja, nu kan ik niet achterblijven. Maar een, een Zwitserse regisseur, Bachman, die was mij voor. Dat script hebben wij gebruikt en hebben we hebben aangepast. Uh, dingen toegevoegd, dingen weggelaten. Toegesneden op mijn belangstelling. En dat uh, Harry zou... Nou, glimlachend in de zaal hebben gezeten vanavond. Wat, wat, wat zei Harry Moelish als je zei, goh, ik wil iets uh, van jou op de, op de planken brengen? Hoe reageerde hij? Heel ironisch, maar uh, uh, mild. Dus hij zei iets in de trant van, uh, ik wacht uw bezoek, of uh, uw verzoek met uh, veel belangstelling af. En hij zou ja hebben gezegd. Marita Mathijsen, uh, we zeiden het al een beetje, het, het gaat over de... de nauwe scheidslijn tussen, tussen goed en, en fout. Het, het mooie aan het boek is dat hij dat heel erg uh, direct maakt... omdat het bijna in dezelfde handeling zit. Iemand die gooit bommen, dat is gewoon zijn werk op een stad. Hij maakt daar mensen dood, maar dat is de opdracht. Maar vervolgens schiet hij op vluchtende burgers... en daarmee wordt hij een, een oorlogsmisdadiger. Ja, als je het dus gewoon echt ziet vanuit het internationaal recht... dan is dat bombardement toegestaan... maar het daarna nog eens een salvo geven niet. Maar... Ook daar laat Moelis zich niet ver, verleiden tot een soort moreel oordeel. Want hij laat het een en ander overvloeien. Die soldaten die vinden ook dat bombarderen prettig. Daar hebben ze ook lol mee. Ze lachen terwijl ze bombarderen. En vanuit dat lachzalvo dat ze al hebben, gaan ze dus te ver. Dus ook hier zie je van... Uh, uh, ja, je oordeel moet, uh, moet goed doordacht zijn voordat je echt zegt, zo was het of zo was het niet. Hey? Ja. Ja, mag ik iets toevoegen? Ja, graag. Um, nou kijk, de, de, met de hoofdpersoon uit dit stuk... is dus nog wat aan de hand. Hij is dus wel held, want hij heeft mede Duitsland op de knieën geholpen. Maar hij is ook slachtoffer, want hij wordt uit de lucht geschoten. En hij is uh, verminkt aan één kant in zijn gezicht. Daarmee is hij slachtoffer. Op het moment dat hij elf jaar later terugkeert... en een volwassen kerel is geworden... en het beroep van tandarts uitoefent in Amerika keert hij terug naar dat tandartscongres om zichzelf te hervinden. Elf jaar heeft hij lopen zoeken in zijn hoofd wat zijn betekenis was toen. Is hij dezelfde persoon elf jaar later? Was het überhaupt gerechtvaardigd om te bombarderen? Ook al kreeg hij daar een gelegitimeerde opdracht toe. Dus los van regeringskwesties... er worden jongens naar een vechtplek toegestuurd en die komen terug... En die hebben bijgedragen aan dit of dat. En elf jaar later krijgt dat soms een historische context. De bom het bombardement op Dresden, alle historici zijn het daarover eens... was een volstrekt nutteloze kwestie. Eigenlijk een oorlogsmisdaad zou je kunnen zeggen achteraf. Met terugwerkende kracht heeft dat de Duitsers niet op de knieën gekregen. Um, het was een kunststad, een Florence aan de Elbe, zegt uh, Harry Moedish... Um, de, de, de Russen lagen al vlakbij Berlijn, in, uh, in Bohemen. Het was een kwestie van een paar uh, uren nog voordat de zaak was geregeld. En Dresden lag totaal uit de buurt. Het had geen enkele functie, het was machtsvertoon. Ja, Marita Matthijs, is dat eigenlijk een, een rode lijn... in het oeuvre van uh, Murus, de Tweede Wereldoorlog sowieso... maar ook die, die scheidslijn tussen goed en fout? Dat het eigenlijk, om, om daarmee te spelen... dat het helemaal niet zo duidelijk is wie de helden en wie de schurken ja. zijn? Schuld en onschuld is, is, is heel erg belangrijk in zijn werk. Zijn allereerste novellen uh, tussen Hamer en Aanbeeld... die begint daar al mee met een soldaat... die uh, niet wil schieten op een auto die op verkeerd terrein is... ook direct na de oorlog. Hij... Doet het toch maar. Richt dan op de plaats naast de bestuurder. Het blijkt een Engelse auto te zijn, zodat hij toch op de bestuurder schiet. En dan ontstaat er een internationaal conflict... en is die soldaat nou schuldig of niet schuldig, et cetera. Dat begint al. En dat is eigenlijk hetzelfde in de aanslag. Is dat heel erg duidelijk als uh, het jongetje in de gevangenis zit... met uh, degene die de aanslag gepleegd heeft. En die dus ervoor gezorgd heeft... dat er daarna allerlei ja, um, vergeldingsmaatregelen getroffen worden, zegt... Uh, de persoon Hannie Schaft eigenlijk daar in de gevangenis... vergeet nooit wie de eigenlijke schuldigen zijn. Hè? Wij waren het niet het verzet, het was, waren de anderen. Maar later wordt hij daar weer mee geconfronteerd. Wie was nou eigenlijk schuldig? Het lijk werd, werd versleept en uh, daardoor werden eigenlijk zijn ouders het slachtoffer. Dus die zaken die blijven in zijn hele oeuvre... Uh, spelen die een rol. Ja, dit was 1958. Toen was uh, de oorlog nog niet zo heel lang achter de rug... en, en was er ook nog wel wat te doen aan, aan het beeld van de oorlog in Nederland. Hoe actueel Deze is het? 19, 1956. 56 zelfs. Johan Doesborg, ja. hoe, hoe actueel is het uh, boek nu? Zeer, of... zeer. Waarom? Uh, dus even los van het universele gegeven van... wie bevindt zich in een gevechtssituatie, wie geeft opdracht... en de persoonlijke verantwoordelijkheid van iemand in zo'n context... Wij sturen mensen naar gebieden toe waar onrust is. We hebben nu Syrië en uh, voor hetzelfde geld moeten er straks ook... Nederlandse manschappen naartoe in een internationaal verband. Uh, we hebben voormalig Joegoslavië gehad, we hebben Afghanistan gehad... we zijn de hele tijd bezig om daden die in dit boek voorkomen historisch en moreel te wegen. En zeker in de tijd van drones is het dus actueel. Hoe breng je dat eigenlijk op de planken in, in, in, in, uh, in een schouwburg? Hoe doe je een luchtbombardement bijvoorbeeld op een toneel? Ja, het gaat mij niet om het effectbejag. Al heb ik op een andere moment... Ik ben dus vrij bescheiden met videobeelden. Die gebruik ik. Maar dat, is, dat kan in een film kan dat veel beter. Um, de, het bedoeling bij het toneel is dat je inzoomt op een privépersoon en dus in, in één persoon het conflict legt. Dus alle personen eromheen moeten meehelpen... om dat conflict te openbaren en de worsteling te laten zien van een persoon. Hij begint eigenlijk heel stoer en ironisch in het stuk... en hij eindigt volstrekt met lege handen. Um, dat laten we zien en daar proberen we empathie voor op te wekken. Dus het is niet een huilerige voorstelling. Het is een, een, een uh, harde moedisch die beter op een satanische manier... dit proces van deze man zichtbaar te maken. En dat dwingt gewoon tot nadenken. Het is dus een, een epische voorstelling. Dus het is niet één doorlopend Tsjechols-achtig verhaal. Uh, er zitten vertellers in. Er zijn videobeelden. Er is dus een, uh, uh, een geweldig soundscape en live muziek van Harry de Wit. De combinatie van al die facetten... de spelsituatie zorgt voor een, een uh, ja, warming... die uh, niet alleen moet behagen... Maar moet dringend tot nadenken. Dat is de en in bedoeling. En op zich is het zeer, zeer, zeer. Uh, ja, bruikbaar. Dus ja, ik, Marita Matthijssen, nog over de taal. Want u heeft ook uh, geholpen om, om naar de tekst te kijken. De, de taal is heel belangrijk in het boek, ook, ook op zinsniveau. Hij, hij probeert een soort uh, Homerisch taalgebruik erop op toe te passen. Kan, het, kan dat eigenlijk op toneel? Uh, ja, ze worden. Uh, de de, die Homerische zangen, die, zei, die, die komen, daar komen er drie van voor. Hè, en die worden steeds uitgevoerd door die soldaten die aan het bombarderen zijn. Die worden die in de mond gelegd. En die worden in een soort decla declamatietoon worden die dus voorgedragen. Ik uh, heb er ook een klein stuk van gezien. Ik moet dat morgen pas echt goed beoordelen. Maar wat ik ervan zag, uh, vond ik wel erg mooi. Ze, ze nodigen... Erg uit om hardop voorgelezen te worden. En ik denk dat Moelis deze ook hardop voorlezend zelf geschreven heeft. Dat hij dus dat declamatorische ervan echt gevat heeft in de taal. Vanaf morgen dus uh, te zien uh, op de planken door het nationaal toneel uh, het Stenen-Bruidsbed. Johan Loesburg, hartelijk dank en heel veel succes met uh, de echte bevalling morgen. En Marita Matthijssen, hey. dank voor de komst naar de studio en ook. Uh, veel succes met alle andere projecten die nog om uh, de vertoning heen zullen zijn. Zoals uh, in het Letterkundig Museum een kleine tentoonstelling bijvoorbeeld. Dank. Dank. 1973 werd bezongen door James Blunt. Het jaar waarin ik uh, verwekt werd, denk ik. Ja, nee, dat moet wel kloppen. Nou ja, we hadden het er al over. De hel op wielen. Een, uh, het klonk als een soort keuringsrapport voor, uh, voor een auto... Met een, met een slechte APK. Het keuringsrapport uh, uit de hel. We kregen dat uh, vanmiddag, een stroom van slecht nieuws... uit de lippen van Mark de Scheenmaker, de topman van de Belgische spoorwegen. Van die negen stellen zijn vandaag twee stellen buitenstrijd door de opgelopen winterschade, staat er één buitenstrijd door de brand die hij heeft gehad, zijn er twee anderen niet beschikbaar door problemen met de wheelsets. Eentje heeft systematische tractieproblemen, eentje heeft nog altijd hele ernstige deurproblemen. En dat betekent dat we na vier maanden, dat we nog twee treinen eigenlijk soms kunnen testen. De Vira, kortom. Sander de Rauwe is Kamerlid voor het CDA. Farshat Bashir voor de SP. Goedenavond, uh, beiden. Goedenavond. Goedenavond. We, hebben, we hebben alle woorden al gehoord. Uh, vandaag fiasco, debakel, uh, grote mislukking. Jullie mogen er nog een korte kwalificatie aan toevoegen. Nou, dus dan beginnen. moet de heer, uh, Bashir maar even beginnen. Ja, <laughs> meneer Bashir. Nou, ik denk dat we de miskoop hebben gemaakt uh, van de eeuw. Uh, het is een uh, trein geweest... Uh, uh, die een uh, mooie, snelle verbinding had moeten worden... tussen Amsterdam en Brussel. En uh, het ergste is, uh, we blijven maar te lang hiermee doorgaan. Je moet nu echt conclusies gaan trekken. En hoe langer je wacht, uh, hoe meer geld verloren gaat. Miskoop van de eeuw. Na de eeuw is nog jong, dus uh, dat moet nog blijken. Sander de Rauwe, uh, uw kwalificatie... Ja, ik ga er uh, eigenlijk niks meer aan toevoegen wat uh, er allemaal al over gezegd is. Uh, het was echt ontluisterend uh, vanmiddag om die persconferentie uh, vanuit Nederland te volgen over wat uh, met onze treinen uh, aan de hand was. En ja, is... dat, was, dat was raar. Dat de, de Belgen eigenlijk een soort keuringsrapport van Nederlandse treinen voorlezen en dat de, Nederlanden daardoor, dan, de Nederlanders daardoor verrast worden. M ja. Meneer Basier? Inderdaad, dat viel mij ook op. We hadden liever gehad dat Mansveld, dus de staatssecretaris... samen met de NS deze persconferentie hadden gegeven. Want de treinen waar het over gaat, die staan allemaal, bijna allemaal in Nederland. We hebben meer gekocht dan de Belgen. Dus het is heel vreemd dat de NS en de staatssecretaris... zich heel erg afzijdig houden. Is dat afwachten van het Nederlandse onderzoek een nette formaliteit? Of heeft dat toch nog wel waarde? Ik denk dat dat formaliteit is. Het heeft voor ons geen waarde meer. Want ik kan niet volhouden dat de Vira nog ingezet kan worden. Als je kijkt naar het rapport wat vandaag verschenen is... dan kun je maar één conclusie trekken. En dat is dat, de Vira, dat het einde van de Vira eigenlijk al voorbij is. Ja, want meneer De Rauwe, los van de vraag of die trein België überhaupt haalt... de Belgen willen niet dat hij in België rijdt. Dus een trein naar België die niet België in mag, dat lijkt me einde project. Dat klopt. Uh, het is, uh, it takes two to tango en het was echt bedoeld als een internationale treinverbinding. En als het uh, eerste land uh, wat je uh, aandoet al zegt, uh, we doen het gewoon niet meer, dan is dat echt een gegeven. En natuurlijk kun je in de toekomst, uh, want je hebt daar een vergunning voor nodig, uh, een aanvraag voor doen. Maar dat vind ik eigenlijk allemaal uh, zo onrealistisch op dit moment, dat ik uh, echt denk dat uh, Mansveld en NS kleur moeten en uh, ook kunnen bekennen. En dat ook waarschijnlijk wel zullen doen. Hoe, hoe gaat het eigenlijk? Want uh, de Belgen zeiden heel vier, um, nou ja, we, we, we stappen uit het contract. Ze hebben niet, niet geleverd. Ik denk dat dit een hele lange rechtszaak wordt. Dat denk ik ook. Je stapt niet zomaar uit een contract. Um, maar uh, aan de andere kant denk ik ook... als ik kijk naar de bureaus die ernaar gekeken hebben... dan zijn dat best wel serieuze bureaus. En als ik kijk naar de waslijst aan problemen... als ik kijk naar de termijn die al ruimschoots overschreden is... waarvoor Anseldo Breda de ruimte had om het te herstellen... dan uh, denk ik wel dat, uh, dat dit een uh, kans maakt. Alleen het is allemaal achterhoede gevecht, want de reiziger schiet helemaal niks op... met die wellicht vele rechtszaken die kunnen komen. En dan is nog maar de vraag wat daar de uitkomst van is... als er überhaupt nog een bedrijf is wat afsprakelijk gesteld kan worden. Ja, de Belgen hebben de treinen nog niet. De Nederlanders die hebben ze al in hun bezit. Dat lijkt me ook nog wel een verschil uh, maken. Garantie tot de deur of garantie voorbij de deur, meneer Basier? Ja, ik denk dat het in ieder geval veer zou zijn als de bouwer. dat is dus Ansel de Breda de fabrikant van het terrein, dat die niet meer de kop in het zand zou steken... maar gewoon ook gaat erkennen aan de hand van de rapporten die nu op tafel liggen... dat ze echt een, product hebben, een, mis, een slecht product hebben geleverd. En ik denk ook uh, dat uh, we inderdaad in een andere positie zitten dan de Belgen... maar dat weerhoudt ons er niet van om nu alles in het werk te zetten om inderdaad, uh, ervoor te zorgen dat we in ieder geval een deel van het geld terugkrijgen... als we niet alles terug kunnen krijgen. Nou, En stel dat we niets terugkrijgen, want die optie moet je ook uh, openhouden. Stel bijvoorbeeld dat het bedrijf uh, over de kop gaat... Of, of dat de rechter zegt, nou ja, jullie, hebben, jullie waren er zelf bij. Hoeveel geld hebben we het eigenlijk over, meneer De Rouwe? Dat is nog heel moeilijk te zeggen. Uh, het gaat in ieder geval, uh, denk ik, uh, om honderden miljoenen. Uh, er zijn vele kosten. Eén natuurlijk het verlies van een uh, trein die je gekocht hebt... voor, naar nou, wat ik hoor, 20 miljoen per stuk. Uh, nou, keer 16 uh, kunt u wel uitrekenen. Uh, het gaat ook om andere kosten die bijvoorbeeld op dit moment gemaakt worden... om een alternatieve verbinding tot stand te brengen. De tracks die terug moest komen uit de heel Europa... en die nu weer betaald moet worden. Het gaat ook om gederfde inkomsten die er niet zijn. En het gaat er ook om uh, dat er een afdracht aan de zou moeten worden betaald, ja, waar uh, niks meer van terecht komt. Dus dit, uh, dit kan een heel groot bedrag worden voor de NS en de HSA. Die was al een keer bijna fiet gegaan. En ik denk uh, dat, uh, dat het beste voor hen, voor de reiziger en de belastingbetaler, is dat de Viera het morgen gaat doen. Maar ik moet u dus zeggen dat die hoop wel een beetje in de grond is geboord na vandaag. Er zijn dit... ook natuurlijk kosten ja. die je niet kunt kwantificeren. Bijvoorbeeld uh, de aanleg van de hoge snelheidslijn heeft 7 miljard euro gekost. En iedere dag dat we de lijn niet gebruiken... betekent dus dat we een investering hebben gemaakt... zonder dat we daar de vruchten van kunnen plukken. En dat zijn ook uh, inkomsten die we eigenlijk mislopen. Is dit niet mooie materie voor een parlementaire enquête? Ja, die vraag hoeft u mij haast niet meer te stellen. Uh, drie maanden geleden uh, heb ik met mijn collega van Veldhoven... Uh, heel duidelijk hier al uh, voor geopteerd. Toen uh, hielden een aantal partijen nog tegen de SP gelukkig niet... maar de Partij van de Arbeid en de VVD wel. En ik hoop echt uh, dat dat nu anders is. Ik vraag me echt af hoeveel plagen er nodig zijn... om uh, naar uh, dit grote probleem een onderzoek te doen. Het achtervolgt ons uh, al jaren. En ook moeten we als Kamer al jaren achter informatie aan... die we ook vandaag bijvoorbeeld weer niet kregen... van onze eigen staatssecretaris. Heeft het ook niet te maken met uh, de aanbestedingsprocedures? Want, want uh, alles ligt in die zin vast. Je mag niet zomaar met iemand in zee. Je moet, moet iedereen een eerlijke kans geven. Ook nieuwkomers op de markt. Je mag niet uh, met mensen met wie je al ervaring hebt zonder meer uh, verder gaan. Daar is natuurlijk een hoop voor te zeggen. Maar in dit soort gevallen uh, leidt het er ook toe dat, dat je soms met mensen in zee gaat die niet goed werk leveren. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Uh, geen enkel aanbestedingsregel stelt dat je in Italië de treinen moet kopen... van iemand die daar geen ervaring mee heeft. Met andere woorden, het hangt er maar net vanaf hoe je uh, de spelregels vaststelt... zodat iedereen eerlijk gelijk mee kan doen. Dat is de gedachte erachter. En ik denk dus dat je zeker vragen moet stellen over die aanbestedingsregels. Maar om op voorhand te denken dat daar de problemen zitten, dat, uh, dat denk ik niet. Ik denk dat er heel kritisch gekeken moet worden naar... op welke manier heeft de NS een trein willen kopen... met welke voorwaarden, uh, met welke onderzoek. Daarover is nog heel weinig bekend. En dat zijn echt onderwerpen die wat mij betreft, wat het CDA betreft... bij een parlementaire enquête aan de orde moeten komen... om hier uh, lessen uit te trekken. Ja, meneer Bashir, heeft de Tweede Kamer uh, ook niet een beetje liggen slapen? Ik denk uh, dat de hele politiek heeft liggen slapen. Als we bijvoorbeeld kijken naar december 2012... toen heeft de SP-fractie bijvoorbeeld de conclusie getrokken... dat wij op basis van wat er toen lag... Uh, konden besluiten dat we de Vira uh, wilden stoppen. Dat we daarmee wilden stoppen en de fabrikant aansprakelijk wilden stellen. Maar toen heeft... Uh, uh, hebben de regeringspartijen samen met de NS besloten om een onderzoek te doen. Terwijl toen al de Vira, eerste vira's uh, zeven jaar uh, bestonden. Dus u zegt en eigenlijk dat En uitgebreid getest waren. U zegt eigenlijk iedereen heeft liggen geslapen behalve wij de SP. Uh, nou ja, uh, het is heel erg uh, uh, verwijtbaar om iedereen te verwijten zonder dus jezelf te verwijten. Kijk, uh, het gaat mij erom dat uh, er uh, heel veel momenten zijn geweest... waarbij de politiek een andere keuze had kunnen maken. Dat was bijvoorbeeld bij het begin, de aanbestedingsregels. Uh, nou, de heer De Rauw zegt dat uh, daar, de uh, daar de schuld niet gezocht moet worden. Nou, ja, ik denk dat, dat we daar niet, ook misschien maar... ook moeten kijken van of daar ook uh, problemen waren... waardoor uh, voor de goedkoopste aanbieder gekozen is. Uh. En verder in het traject uh, zijn er heel veel momenten geweest waarbij uh, iedereen kon weten... dat deze fabrikant uh, met de reputatie die ze aan het opbouwen waren... Uh, wellicht uh, uh, uh, uh, niet de goede fabrikant was. Uh, Kortom, een, uh, een miskoop. En Misschien dat het woord Vira ooit nogal in het woordenboek komt... in een uh, gezegde of andere vorm. Sander de Rauwe en uh, Van Basier, Basir, dank voor dit moment. Tot dienst. Graag gedaan. Tot voor twaalf. Er zijn uh, anderhalf miljoen minder Duitsers dan altijd werd gedacht. Dat is het opmerkelijke resultaat van een Duitse volkstelling uit 2011. Otto Frieken is boendestaaklid voor de FDP. Goedenavond. Goedenavond vanuit Duitsland. Ja, anderhalf miljoen minder Duitsers. Hoe, hoe kan dat? Nou, ik denk dat het typisch is. Um, we hebben heel lang geen volkstelling meer gedaan. We uh, hadden ook heel veel discussie en ruzie over de vragen van, uh, van zekerheid met de data en al deze dingetjes. En nu vinden we uit dat er minder Duitsers zijn. is... Uh... Kun je zeggen, nou minder is niet zo goed, maar het is belangrijk voor de politiek en voor de maatschappij te weten hoeveel er zijn, hoeveel huizen moeten er gebouwen worden. Maar, maar hoe kan je nou er... ineens anderhalf miljoen Duitsers kwijt zijn? Hoe werkt dat? Nou, het probleem is, um, je doet het op een, een, een, tussen die twee volkstellingen, zogezegd zo tussen twintig jaar, doe je het um, op de manier van wat zegt de gemeente, hoeveel mensen zijn naartoe gekomen, hoeveel uh, zijn weg hoeveel mensen zijn naar het buitenland gegaan. En um, dan moet je uitzenden dat aan het eind... heel veel uh, mensen die, die weg uh, te huis zijn naar het buitenland bijvoorbeeld... niet uh, hebben gezegd naar de gemeente kijk ik ben weg. En uh, met die volkstelling vind je eruit. En uh, wat ook heel belangrijk is, is te weten waar zijn minder mensen zijn. Er zijn ook gemeenten waar meer mensen zijn, maar er zijn gemeenten of, of steden zoals... ...Berlijn en Hamburg, waar, waar echt aan het eind uh, heel veel mensen uh, missen. Dat is natuurlijk uh, belangrijk. Ja, wij kijken altijd uh, vanuit Nederland naar de Duitsers. Zoals, goh, die zijn zo uh, gruntlig en Punktlig en die hebben tenminste uh, alles een keer op orde. Ja, en in Nederland zeg je altijd moet kunnen. Nee, um, kijk, ze dus moeten natuurlijk zien. En um, um, aan de ene kant uh, heb je in een theorie um, dat je zegt, oké, okay, ik, ik kan het zien. Maar we moeten ook zien, uh, en daar is een heel goed verschil tussen Duitsland en Nederland. Um, Duitsland is heel generaal. Dus die vraag van wie leeft waar, is iets wat belangrijk voor de, voor de landen. En, en gemeente, maar niet voor de bond. En die bond wordt heel slecht daarover geïnformeerd. Anderhalf miljoen dus in... minder, minder Duitsers, uh, uh, kortom. Ik vroeg me nog ja. af, is dat eigenlijk goed nieuws of, of slecht nieuws? Hoe wordt dat in Duitsland gezien? Nou. Duits zeggen ze dan, oké, okay, nu hebben we die, die, die cijfers, wat moeten we dan doen? Kijk naar de feiten. Nee, ik geloof in, in het geheel is het meer een discussie over, nu weten we, hoe, hoeveel mensen hebben we, hoeveel geboorte zijn er bijvoorbeeld. En ook, ook die vraag, en wat moeten we met ons pensioensysteem doen, want dat wordt gesteund um, langs de nationale begroting. Dan weet je, we hebben daar minder, dat bedoelt dan ook uh, minder steun. Dus beter, men weet een beetje beter wie men is, hoeveel mensen er zijn en um, ook, ook vaak ook, ook te zeggen ja, hoeveel kinderen hebben we nodig, wat we wel zijn. En Juist. De Otto Frieke, hartelijk dank vanuit uh, Duitsland over het bericht dat er anderhalf ja. miljoen minder Duitsers zijn. Dit was het oog voor vanavond. Ik wens u nog een hele mooie nacht en uh, morgen zit hier Max van Wezel. Goedenacht, vrienden. Het tijd voor mij te gaan.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 Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl. Dit is Radio 1.